Dat je me douche want je bent zo beautiful Als je met je booty in een mooie strakke vloedje koopt ik met je een toch vindt en maar geen doel te zo Als ze maak je moezieveel dan zoek me nog een -like. Het de ALI met de hoofd in de B Flow lekker mee als je hoofd weer beweegt tot je beat Zelfs als je niet geniet, dit is zo aanstekelijk ik Zie het publiek, je denkt oh shit wat een dope geek. Ik in de weg in de club met mijn ogen dicht Ik ben een ladykiller en ik heb mijn loop gericht Op al die dangerous binnen van de mooiste chicks oh, ik loop wel scheef, maar ik blijf zo mee. Hey. Als ik je verlaat, dan ga jij zo mee. Alleen ben je weer.